4 Uur, Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. In Nepal is een vliegtuig vlak na het opstijgen neergestort. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers, maar er zouden 19 mensen aan boord zijn. Het toestel zou op weg zijn naar een plaats van waaruit veel toeristen naar de Mount Everest reizen. De Taskforce Opsporing Vuurwerk betrekt dit jaar voor het eerst het publiek bij het zoeken van makers van vuurwerkbommen. Dat gebeurt onder meer met een waarschuwingskaart op internet.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 Ach, die Hans toch. Ja, die, die had natuurlijk een heel verhaal. Want die moet uh, in de zomer van 2013 zijn huis uit. Omdat ze het huis gaan slopen. En hij vraagt zich dan af... als ze nou net in de bouwvak mij mijn huis uitzetten... dan heeft dat geen zin natuurlijk. Dan kan ik ook wel rustig aandoen. Dus wanneer is de bouwvak 2013? En sloopbedrijven, vallen die wel onder de bouwvak? Hebben die ook vrij precies in die drie weken? Als je dat nou weet, bel dan even naar 0800 1121 of mail naar omroepmax.nl Of uh, twitteren kan ook, via nachtsuster. En eens kijken of er nog meer vragen zijn die niet... Ja, andere Hans, die wil graag weten... waarom er op uh, camping, campings nooit uh, bepaalde ziektes heersen. Bijvoorbeeld uh, door het water. Veteranenziekte kwam hier ook nog mee. Waarom hoor je nooit op een camping dat er meerdere mensen ziek zijn geworden? Nou, misschien heb jij dat wel een keer meegemaakt. 0800-1121. Dan de vraag van Joop. Ja, hij is wel enigszins beantwoord, maar ik draag hem nog een keer voor... want misschien heeft iemand er een mening over. Maar als een uh, publieke omroep een programma verkoopt aan het buitenland... zodat ze hetzelfde programma ook in het buitenland gaan maken... wie krijgt dan het geld vloeit dat gewoon weer terug in de kas van de publieke omroep... die het programma heeft bedacht? Ik weet het eigenlijk niet. 0800-1121. En de vraag van Richard staat nog steeds... waartoe dient de mug? Wat is het nut van de mug? Waar is een mug eigenlijk goed voor, behalve om te prikken? 0800-1121, als je het weet. En dan is het inmiddels vier minuten over vier... Traditioneel het, uh, het moment dat we bij Nachtzuster op Radio 1 van Omroep Max een discoplaatje draaien. En vannacht de eer aan de Ritchie family. En zo toveren we de Radio 1 studio even om. In de best disco in town. Best Disco in Town. Op Radio 1 in Hilversum dus. 0800-1121 als je een antwoord weet op een van de vragen... of als je nog rondloopt met een vraag waar je zo'n 123 het antwoord niet op kunt vinden. Dit is het moment. Leg de vraag voor aan het luisterpubliek van Radio 1 via 0800-1121. Harry? Dag Astrid, met Harry uit Venlo. Dag Harry uit Venlo. Hoe is het in Venlo vandaag? Nou, stil rustig, even een beetje geregend... Mijn verder mochten we niet klagen. Nee, is het niet klagen in Venlo? Nee. nee. Nou, dat is mooi. Dat kan En van ik... zo'n oh, nee. zo plaatje wordt je wel lekker fit het. Is dat zo? Ja. <laughs> Heb je eens zo swingen? Ja. ja helemaal. <laughs> en nog niet uit de bocht. Oh, gelukkig. Ja, we willen niet dat je wat breekt. Nee. <laughs> Lieve meid. Ja, dat ik ben ik. Ik dacht dat ik twee... Uh... Mogelijke antwoorden hadden op, op vragen. De eerste van die orchideeën heb je al afgewinkt, dus daar is niet meer over te praten. Terugsnoeien, zonpak ja. houden. Ja. Nee. Ik doe ze altijd terugsnoeien en dan zet ik ze op een donkere plek op de zolder of in de kelder. En dan vergeet ik haar. En het voorjaar haal ik ze weer tevoorschijn en ze komen weer mooi omhoog. Oh, maar dan geef je het gewoon op totdat het lente wordt. Ja. Ja, dus dat kan natuurlijk gewoon, ja. Oké, okay, dus ergens in de kelder zetten en dan uh, wel in de... Dan moeten we eigenlijk in de lente eventjes, uh, eventjes alle mensen met een orchidee... even waarschuwen dat ze hem weer op moeten graven uit de kelder. Nou, dan heb ik maanden werk. Ja. Goed. En de, de tweede was een alternatief voor democratie. Ja. Ik, had, ik heb twee slechte alternatieven. Oh. Dat is op de eerste plaats het communisme. Ja. En op de tweede plaats een junta regering Ja. Ja. He, en van allebei is gebleken dat ze niet ideaal zijn. Dus laten we ons maar veel aan democratie houden. Ja, nee, dat, is, dat is misschien de mooiste conclusie van deze hele vraag. Dat we dat we onze. Uh, ja, maar het is. Ik heb ook wel. Ik, ik weet zo even niet van wie de uitspraak is. Maar die las ik toevallig uh, laatst weer. Uh, de democratie is een enorme slechte uh, manier van staatsinrichting. Maar van alle slechte manieren is het wel de minst slechte. Zo is dat. Ja, het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. In een... deze wereld is niets, is niets ideaal om Astrid. Maar goed, om nou te zeggen een militaire dictatuur en een... Uh, wat zei je nog meer? Een communisme. Ja, of het communisme is nog erger. Ja, ja. ja zo kan ik het ook. Daarom zeg ik ook, het waren sle zijn slechte alternatieven. Ja, maar ik ben blij ze even gehoord te hebben. Dank je wel, Harry. Ja. En een groet hey, aan de Orchideeën. Ja, en fijn die je je stem gehoord hebben. En nog een prettige nacht verder. Ja, van allebei hetzelfde. Dankjewel. je wel. Dag <laughs> Doeg. Doei. Hans. Hans. Ja, hoi. Hallo. Met, ja, met ons. Ja, Oh, wat klinkt je ver weg, zeg. Nee hoor, ik ben gewoon hey. hier. Ja, ik vind het heel slecht, dus ik begin mijn verhaal maar. Ja. Het antwoord op waarom caravans... Uh, dat is namelijk een afspraak die is gemaakt door alle caravansfabrikanten. Uh, nee. Uh, met als doel uh, om vrachtwagenchauffeurs te waarschuwen dat er weer een caravan aankomt. Nee, wat een onzin. Nee, dat is geen onzin. Dit verzin je. Nee, dat is echt waar. Maar ik bedoel, dat is, dat, ben je vrachtwagenchauffeur, Hans? Ja, ja, ja zo'n domme, weet je wel. Dat uh, Kean Hannes vragen, die weet hoe dom ze zijn. Ja. Dus geen moeilijke woorden gebruiken, want anders uh, komt nee, het niet goed. Nee, geen empirische toestanden, maar... Nee, nee, nee, ook geen onomatopeeën, want dan... Uh, hè? <laughs> Wat een mooi woord blijft dat toch. Ja. Nee, ja, maar, maar Hans, uh, ja. Hans ja, je, ja. Je, je, een caravan zie je toch wel aankomen... ook als het een gele of een rode caravan is? Er zit toch waar ook waar nog een auto dan, voor? Waar waren dan vroeger alle zieke auto's wit? Omdat dat meer opvalt. Oh ja. Uiteindelijk, uiteindelijk is uit het onderzoek ik, dat dat geel wat ze tegenwoordig gebruiken... dat dat nog beter opvalt. Maar aan, aanvankelijk waren ziekenhouders vroeger wit. Dus we gaan er naartoe dat alle caravans lichtgevend geel zijn uiteindelijk, ja maar dat is natuurlijk, uh, uh, dat durven ze niet aan. Want ja, kopen de mensen ze dan nog? Want dan blijven ze met die witte zitten. Ja. Dat, dat is natuurlijk niet leuk voor degenen die al een caravan juist. hebben. Ja. Maar het is er puur voor dat een vrachtwagenchauffeur op tijd zeg maar, die caravan ziet. En dan ja, dus een kalmeringstablek iets kan pakken. Aan de Valium, daar komt weer een caravan aan. Juist, inderdaad. Hé hey Hans, ben je en beladen? Daar, ja. Ik ben uh, Gladia. Oh, ja. want ik heb echt al heel lang niet meer Raad wat hij rijdt gespeeld. Nee. Nou ja, uh, vraag maar. Ja? Oké, okay, ja, even voor ja, de tuurlijk. mensen die het niet kennen: Raad wat hij rijdt is echt een briljant spel. <tus> um, uh, dan ga ik zeg maar uh, bij Hans proberen te ontfutselen wat er in de laadpak van zijn vrachtwagen zit. Terwijl hij alleen maar antwoordt met ja en nee. En ik geloof dat dit onderdeel alleen voor mij leuk is, maar dat geeft niet. Ik zit hier op donderdagnacht toch vier uur achter elkaar, dus dan mag ik ook best een beetje plezier hebben. Hans, kun je het eten? Nee. Je klinkt een beetje teleurgesteld. Nou, ja, weet je, het is, kijk, je, je kan het wel eten, maar het is niet bedoeld om te eten. Oké, okay, dus je zou het eventueel op kunnen eten, maar het, is, het wordt niet verkocht als, uh, als voedingsmiddel. Breng je het naar een supermarkt, Hans? Nee, ik breng het niet naar een supermarkt. Breng je het naar een winkel? Nee, ik breng het niet naar de winkel. Uh, breng je het naar ergens waar het weer wordt gebruikt om er iets anders van te maken? Nee, ik oh. breng het niet ergens naartoe waar het wordt gebruikt het om, om iets anders, iets anders te van te maken. maken. Nee. Is het van hout? Nee, het is niet van hout. Uh, nou, Plastic kan je niet eten. Is het organisch materiaal? Uh, dat is een moeilijk woord, want ik ben vrachtwagenchauffeur. Oh ja, dat is te ingewikkeld, hè? Um... Ja, Hannes begrijpt dat wel, maar voor mij is dat even een <laughs> uh, ja, het is organisch. <laughs> maar en als je het nu <laughs> zeg maar uit je vrachtwagen in de natuur zou gooien, dan zou het gewoon vanzelf weer verdwijnen. Ja, het is organisch. Oh, ja, precies. Maar ik leg het even uit voor die andere twee vrachtwagenchauffeurs oh, die, andere die luisteren. Oh, shit. Ja, ja. Uh, sorry, sorry. Neem me niet kwalijk. Is het dierlijk? Nee, het is niet eerlijk. Oh, en het is ook niet van hout. Dan vind ik het wel lastig hoor. Nee, hè? het is ook niet van hout. Nou, ja, misschien. Ja, kijk, ja. Oh, ja, nou ga ja, ik het weggeven. Ik moet ja of nee zeggen. Is het, zijn, heeft het iets met plantjes te maken? Mm, nee. Oh, het zijn geen bloembollen? Ja, is, nee. Oh, maar het is... Nee, dus het heeft ergens nee, een verband... Ja, want ik begin te twijfelen over dat hout. Ooit in een ver grijs verleden is het toch wel een beetje houtachtig geweest. Oh, oké. Okay. Het, het is geen zaagsel. Het is, want nee. dan zou je gewoon zeggen hout, inderdaad. Um, Oeh, is het misschien van papier? Pff, karton? Ja. Ja, zo hé. En is het alleen karton of is het nog meer? Is, zijn het dozen? Het zijn dozen, ja. Heb jij gewoon de caravan... Uh, de caravan. <laughs> heb je de caravan vol dozen? <laughs> Ik heb een vrachtauto vol met dozen. Maar lege dozen? Lege dozen. Oh, maar waarom heb je nou allemaal lege dozen in de vrachtwagen? Ja. Eh... Uh... Dat vraag ik me eigenlijk ook wel eens af. <laughs> nee, omdat die weer gebruikt gaan worden. Dat is een heel goed systeem. Ja. Dat zijn dozen, daar zit statiegeld op. Die worden gebruikt door uh, bloemenkwekers om bloemen in, uh, aan te voeren op de veiling. Ah, dat de bloemen ik worden een. vervolgens verkocht. Die worden mooi uh, uh, ja, uit de dozen gehaald, ingepakt en weer naar winkels gebracht. En, zo. en de dozen gaan we terug naar de kweker. Kijk. En, is... en, en waar ik mijn, mijn, ja, op een hele domme manier, want ik ben natuurlijk vrachtwagenchauffeur, ja. op een hele domme manier mijn geld mee verdien... Ja. En ook de belasting betaalt, waar Anders weer zijn steun van krijgt waarschijnlijk. Maar dat is de andere vrouw. Ik haal de bloemen. Ik haal ja. de bloemen op bij de kwekers. breng je naar de veiling, breng de lege dozen terug voor maandag, want dan kan die weer dan, uh, overnieuw. Maar ik vind het zo mooi dat we gewoon een gesprek hebben midden in de nacht om kwart over vier. En dat ik nu weet dat gewoon ja. de lege dozen van de bloembollentoestanden vervoer dat die worden hergebruikt. En dat jij ja. daarvoor zorgt door ze door het land heen te, van A naar B Ja, Beter maar dat doe, doe ik niet meer eentje hoor. Is er nog iemand die het doet, ja? N nou, er zijn nog heel veel domme chauffeurs die rondrijden. <laughs> er zitten een paar slimme tussen, hè? Ja. ja, nee, nee die, die rijden hier rond, die zitten thuis. Oh ja, die, die, die <laughs> zitten thuis te wachten tot ze geweld. Hé, hey, dankjewel. Ja. Hey, uh, ja, mag ik jou, uh, mag ik jou, uh, ik heb ook één vraag. Oh uh oh Ja. Ja. Ja, ik ben een beetje kritisch misschien vanavond. Maar ja, dat ja. mag, want ik ben vrachtwagenchauffeur. Ja. Uh, meen je dat nou echt? Als iemand vraagt, wat is het nut van een mug? Ja. Dat jij dat een goede vraag vindt. Dat vind ik een goede vraag. Er is toch niet één iemand die geprobeerd heeft om een, om een serieus antwoord op te geven? Nee, dat is een beetje jammer. Ja, maar en, en dan blijft de goede vraag. Ja, toch? Wil je dat uitleggen? Nou, ik vind... Of liever niet? Ik... Nee, nee. Of niet hoor, of niet? Wat ja. is jouw programma? Nou, nou, nou, nou, nou, niet zo, hè? Niet op zo'n toon nee, tegen nou, mij. Dat ik. Oh, ik, nee, ik, ik nee dat moet je gaan op... oppassen. Want uh, ja, nee, maar ik, ik, ik, nee, ik, ik vraag het me namelijk serieus af. Ja, maar, maar mevrouw de jong, ja. dan, uh, dan ga je toch ook vragen van, uh, wat is het nut van een paardenbloem? Dat is een goede vraag. Ja, maar. Uh, dat, ik, ik weet er nog een, en nog een, en nog een. Ja, maar dat geeft toch helemaal niks, joh. We, we zitten hier nu al twee jaar dit programma te maken. Het idee van dit programma bestaat al 27 jaar. We moeten nog jaren door. Ja, nou dan, ja, maar ik, ik, ja, nee, nee. Uh, mag ik dan, en dan vind, ja, vind je, ja, dat vind je... Af en toe voor dus van ik, je alle vragen die er vannacht gesteld zijn, vond je dat de slechtste? <laughs> nou, nee, ik vind het laatste tijd, maar dat, dat is iets... Ja, misschien moet ik dat eens een keertje mailen of zo, maar ik vind de laatste tijd... Meestal, vroeger zo, keek ik eerlijk waar, ik rij elke nacht. Vanaf zondagnacht tot en met vrijdagnacht. Ja. Van donderdag of vrijdagnacht ik ik vrachtwagen. En ik keek altijd uit naar de donderdag of vrijdagnacht. Ja. En nu niet meer. Ik, nou, het gebeurt nu wel eens dat ik, dat ik de, de, de zes uur niet haal. Oh, dat ik, uh, na, naar Radio 2 ben gegaan of oh. Veronica of wat dan ook. Hans toch? Ja. Nou, wat kunnen we toch eraan doen? Was het er aan doen? Jammer. Wat we er aan kunnen doen? Nou, bij Radio Veronica hebben zoiets als je daar een prijs gewonnen hebt. Ja. Dan mag je drie maanden niet meer bellen. Ja. Ik stel voor dat we dat ook opleggen aan Joop. Ja. Ja. ja. Aan Martin. En zo zijn er nog een paar die hier nou, maar... gewoon eigenlijk de zendtijd van, of tenminste de zendtijd. Nee. Ik, ik weet gewoon als je probeert te bellen, is het heel ja. lastig om door te komen. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die, die ergens eindelijk een keer de antwoord op weten. Die willen bellen en komen er niet door. Waarom? Ja. Omdat ja jouw programma heeft ze vast een kringetje. Ja. Nou nee, dat is ook niet waar. Want als je kijkt naar vannacht, dan, zie je dat, dan zijn er wat mensen die ik regelmatig gesprek. Maar er zijn ook een hoop mensen vannacht weer geweest die ik nog nooit gesproken heb. Dus, dus we, we wisselen het gewoon een beetje af. Maar het is wel zo, ik zeg altijd... als je beeldjes van nijlpaarden spaart... dan zie je opeens overal nijlpaarden. Dus als jij je, uh, je, je een tikkie ja, ergert aan Hans... Ik, ik begrijp, dan hoor je ik begrijp, ik begrijp. de hele tijd, denk je... oh, het heb je die Hans weer. Maar ja, ja weet je, als begrijp, Hans een goede vraag hebt... heeft... of Hans heeft een goed antwoord... en ik, dit is nu eventjes de overdrachtelijke Hans... Hè, niet één be ja, ja, ja, ja, bewusthans die ik bedoel. Maar dit, ik... Ja, weet je, als je een goede vraag hebt of je hebt een goede antwoord, dan ga ik niet. Dan ga ik echt geen tijd verspillen met eerst checken of je de afgelopen drie maanden wel of niet gebeld hebt. En of het precies drie maanden geleden is. En mag je dan weer wel en mag je dan weer niet Nee hoor. Daar ga ik niet aan beginnen. En over. Ja, en als, je, als, de vragen niet, als jij de vragen niet interessant genoeg kijk, ik denk ook. Een orchidee, ja. Ik wist het niet dat, je de, dat die dingen... Maar ja, ik... ja, maar dat vind ik een leuke vraag. Ja, en maar dat, dat is het probleem, om, dat... Hans. Jij vindt de orchidee nee, nee, ja, een leuke okay, vraag. En iemand okay, anders vindt de caravan een leuke van een, vraag. Wat is het nut van de mug? Ja, ik vind het een goede vraag. Het spijt me. Maar nou, ik wil je... Ik, ik wil, ga, nee, er, ik ga er de rest, ik ga er de rest van, van mijn dienst over nadenken wat het nut van de mug is. En ik ga het mailen. Maar luister, Hans, ik wil jou niet ja. kwijt. Dus ik ben, van, ik ben van harte bereid om het nut van de mug gewoon nu weg te strepen. Dat hoeft niet. Nee, tuurlijk niet. Maar, maar je ziet toch zelf ook dat er niemand op reageert? Nou, dat is niet helemaal waar. Alleen mensen reageren en, allemaal en, via, en, via de en, mail. En dan moet ik gaan en voorlezen. Het ging, ik het ging mij erom of je dat echt serieus meende. Dat, van, dat vind ik een goede vraag. Eén, dat verbaast me, maar je meent het echt. En dat was mijn ja. vraag. Dus ik heb mijn antwoord. Ja, maar ik, ik, ik bedoel, ik wil iedereen graag van dienst zijn, maar ik, nee, ik kan niet jou iedere keer bellen en zeggen van ja, vind jij dit ook een goede vraag of vind je dit niet een goede vraag? Of vind je dit... Als mensen het zich afvragen, is het een goede vraag. Ja, maar mevrouw Jong, ik zei het omdat ik dacht, en dat weet ik eigenlijk ook wel, dat... Misschien nee, doe je er wat mee, dat uh, hoeft niet. Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. maar dit is, dit is helemaal dodelijk. Want nu hebben we er een discussie over gehad en ik heb het uitgelegd, jij hebt het uitgelegd en dan zeg je: misschien doe je er wat mee. Ja, wat verwacht je dan dat ik doe? Eh, uh, uh, ja. Ja. Ja, nee, ik heb. Ja. Mag ik sorry zeggen? Ik heb spijt. Oh, over... Hans, nee, maar dat is ook weer niet nodig. Het is altijd goed dat je het even aankaart. Maar nogmaals, als iemand belt met een vraag. en diegene vraagt het zich echt af. dan is het een goede ja. vraag. Astrid, ik zeg nou nu mevrouw de jong Ik zeg nu He, Astrid. gelukkig. Wil je ja. wat voor mij doen? Ja, Hans. Tuurlijk. En dan, dan houden we erover op. Oh jee, maar nee, ik ga niet met Telica nee. draaien. Nee, nee, dat kan nee, niet, Hans. Nee, nee, helemaal ah. niet. Nee oh. hoor. Hé, hey, wat je oh. nou moet doen. is even zeg maar uh, de, de, de, de. vraag van ja. de mug, even terugluisteren. En, en dan bij jezelf verraden gaan of de vraag die de persoon in kwestie stelde, of dat nou eigenlijk de bedoeling van dit programma is. Of dat er in dit programma interessante ah. vragen worden gesteld, waar iedereen die er wat van denkt te weten, zijn woordje kan doen. Dat is leuk voor mensen, Over voor, voor de eigen waarde, dat ze iets kunnen zeggen, dat heb ik ook nu. Maar Hans, we ben, hebben ik... het nu al tien minuten over het feit dat jij het geen ik... goede vraag vindt. Dit is echt bloedirritant. Ondertussen zijn er gewoon vijftien mensen die dolgraag aan het woord willen komen over het nut van de mug. ja. Ik ga het ophangen. He, dag Hans. Like. Doei. Bedankt. Hoi hoi. Ik ga ondertussen kijken of ik ugge, ugge, ugge, het stikt hier van de muggen van vader Abraham heb. Want die, die, die heet natuurlijk officieel geen vader Abraham. Pierre Cartner. Uge van de muggen. Ik kijk of ik die heb. Um, ga ik ondertussen door met Dick. Goeienacht Dick. Goeienacht Astrid. Hallo. Astrid, ik heb een antwoord op de spraak muggen. <laughs> Je probeert er al twee uur doorheen te komen, of niet? Ja, al heel lang in ieder geval, ja. Ja, waar bel je over? Uh, nou ik heb een, uh, ik denk nog een, uh, een aanvulling op die witte caravans. Ja. Hij heeft me ooit eens een meneer vertaald als een camping-eigenaar. En toen heb ik ook eens een keer gezegd van, het zijn wel veel witte caravans. Uh, caravans zijn meestal wit, zei die. Ja. En toen heeft hij me uitgelegd, dat heeft ermee te maken. Dat hebben inderdaad die mensen afgesproken die die caravans produceren. Tss. Het zullen wellicht wel meer redenen zijn... dan wat die meneer ze juist zei, het zal best wel kunnen kloppen. Voor mij is het toen uitgelegd dat als caravans allerlei soorten kleuren hebben... dan is het niet meer rustig op de camping. En dan komen bepaalde mensen niet meer tot hun rust. En ze willen wel rust hebben als ze op vakantie zijn. Oh, wat een goede, ja. En daarom mag je in Nederland ook niet juist in iedere kleur schilderen. Want dat, dat geeft onrust in, in, in, in het straatbeeld, om maar zo te zeggen. Oh, wat, maar ja, nee, dat had ik nog niet bedacht, inderdaad. Ja. En dit is een neutrale kleur, daar heeft eigenlijk niemand problemen mee. Maar als je een fel blauw heeft, dat vindt de ene weer mooi en de andere weer niet. Ja, maar het zal toch ook iets met die warmte te maken hebben? Ja, dat heeft er zeker mee te maken. Het ja. ja, dat, dat absorbeert natuurlijk. Maar goed, een combi, een combi maar is... Maar dat een was man. mijn aanvulling. En dan had ik nog één ja, klein vraagje en een gewone vraag. Een klein vraagje en een mijn gewone vraagjes, vraag. Ja, mijn ja. kleine vraag is, waarom zeg je altijd 10 voor half 3? En waarom zeg je niet gewoon 20 na 2? Ja, het is, het is de manier waarop jij de vraag stelt, impliceert dat het normaal is om 20 na 2 te zeggen. Ja, ja. Ja, weet ik niet. Ik vind, het, ja, weet ik niet. Ik vind tien voor half. Ik vind als het. het is nu bijvoorbeeld 6 minuten voor half vijf. Dat vind ik duidelijker dan 24 minuten over vier. Ja, ja, ja. Ja, dat vind ik. Ja, ik, ik kies eigenlijk gewoon de makkelijkste weg. Oké. Okay dat, ja, dat was, was maar een klein vraagje. Maar, maar wil je dat ik het anders doe? Want ik zit, in me, ik zit namelijk enorm in mijn pleasende mode. Wat, nee, wat, wat nee, Engels nee, is ik voordat ik graag te iedereen tevreden wil hebben. Ja. Ik vroeg me of er een speciale reden voor was. Nee, maar is het echt ongewoon? Als mensen namelijk heel snel zeggen het is dus tien voor half twee... dan blijft meestal alleen dat half twee hangen. Ja, maar het is toch ook dan dichter bij half twee dan bij één uur? En je kunt beter te vroeg zijn dan te laat. Dat is ook waar. Ja, dat was maar een klein vraagje, maar ik heb, ik heb nog een grote vraag. Ja, ik ben helemaal van de, van de leg nu. Oké, okay, dus iets met muggen waar ik over na moet denken en even ja, die... kijken hoe de tijdsduiding... Uh... Het nut van een mug is... <laughs> Dat muggen en hekel hebben en witte kervens en daarom mensen op de camping ja, lekker ja, ja, ja, ja. komen pesten en prikken. Oh, dat zou wel mooi zijn, inderdaad. Dat je op die manier de mug... goed. Wat had je voor gewone vraag? Mijn gewone vraag. Heb je ja. al eens het liedje gehoord van Benny Nijman... Een vrije gaat nooit slapen als hij de sterren Ach, heeft geteld? Hou op zich uit. Het was het tweede singeltje dat ik kocht bij de platenwinkel op de Marktstraat. Ja, en nou komt het. Zijn die sterren ooit al eens echt geteld? En hoeveel zijn het er dan? Ja, maar Dat kan toch niet? We kunnen ze toch niet allemaal zien? Die wat we kunnen zien? Die wat we kunnen zien, zijn die geteld. In hoeveel zijn het er? Juist. Ik moet even, eigenlijk even bij Hans checken of dat een nuttige vraag is. <laughs> <laughs> Sterren geteld. Ik moet wel zeggen, ik vond die Hans wel erg grappig met zijn voorgesteld dat als je een vraag hebt gesteld, dat je er drie maanden niet mocht bellen. Ja, maar dat, nou ja, maar goed, maar dan moet ik gaan bijhouden. Nee, ja. Dus weet je wat een administratie dat wordt. Nee, maar ik vond hem wel grappig. <laughs> okay. Want zo'n uh, Joop, Joop die, komt gewoon, die komt gewoon drie, vier keer door in jouw programma. En, en ik ben gewoon al twee uur aan bellen het lukt gewoon voor gemeente. Ja, ik weet ook niet wat die Joop dan doet, hè? Hoe die het voor elkaar krijgt. Ja, ongelooflijk. Nee, er daar zit wel wat in. Maar ik, kan, ik ga geen onderscheid maken, hoor. Als ik daaraan moet beginnen, dan moet ik, dan moet ik ook nog gaan onthouden wie ik allemaal heb uh, gesproken. Nee, en, nee maar ik vond, ik vond hem wel grappig. Ik heb daar ja, geen ja, ruimte ja. voor op mijn harde schijf. Uh, zijn de sterren die we kunnen zien wel geteld? En hoeveel zijn het er dan? Mag wel ongeveer, hè? Ja, je hoeft geen vrijgezel te zijn om dat te tellen. Dus. Oké, okay, je hoeft geen vrijgezel te zijn. Ook niet om te bellen naar 0800-1121. En um, uh, uh, uh, ja, je mag er een paar sterren naast zitten. En je mag ook bellen als je Joop heet. 0800-1121. Goeienacht, oh. Dick. Oké, okay, dank je, Astrid. Doeg. Hé, hey, Benny. Hij ah, goed bezig. Ja, ik weet het, dacht ik. Doei. Hij is zo zielig, zo alleen. Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voor.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 Radio 1, Nachtzuster, Astrid de Jong. Heeft ze geteld hoor. Een miljoen sterren en daarvoor Benny Nijman en een vrijgezel die gaat pas slapen. En de vraag uh, kwam dus van Dick dat in het liedje van uh, Benny Nijman zit uh, als die alle sterren heeft geteld. En zijn alle sterren wel eens geteld? En hoeveel zijn het er dan? Ja, volgens Frank Boeien zijn het er dus een miljoen. Maar misschien weet je het iets specifieker. 0800 1121. Dan hebben we Hans die heel graag wil weten wanneer in 2013 de bouwvak valt. En of slopers dan ook bouwvak vakantie hebben. En andere Hans wil graag weten um, waarom hij nooit hoort dat er ziektes zijn uitgebroken op een camping. Ja, 0800-1121. En natuurlijk die ene vraag, waarvoor dient de mug? 0800-1121. Rogier. Ja, goeiemorgen, Hallo. Ik zal de, de kartonnen vrachtwagenchauffeur uit zijn lijn helpen. Nee, de vrachtwagenchauffeur is niet van karton, hè? Als de man die karton vervoert, laat <laughs> ja. Um, ja, het is helemaal geen domme vraag. Allereerst, het is een fantastische vraag. Want ah. uh, mijn kinderen hebben mij uh, daar ook uh, de kop uh, rondgezeurd. Ja. Papa, waarom word ik geprikt door een mug? Kan die niet uitgeroeid worden? Kijk. Nee, mijn kind. Anders hebben wij geen eten. Huh? Nou ja. Ja, dat is namelijk zo. Kijk, de mug is natuurlijk... Allereerst, uh, mijn kleine neefje is bijvoorbeeld een amateurvisser. Ja. En uh, die vroegen dus ook... Ik zei nou joh, als er... Als de muggen er niet zijn, dan kan jij helemaal niet op brasem vissen, want de muggen uh, die leggen namelijk hun eitjes in het water en dat is het voedsel voor de zoetwatervissen. Oh. We hebben vrij weinig aan. Aan eh, brasm, uh, want wat is de, het nut van de brasem? Nee, nee nee nee nee nee Ja, nee nee nee, nee. nee. dat bedoelde ik niet zo. Nee, maar ik vind ook het heel legitiem ook dat Hans daarover belt hoor, want als, als hij zegt zich... ik krijg nu al iemand op Twitter die zegt als je dan geen mailtjes of liever geen mailtjes voorleest... Waarom vraag je dan op om te mailen? Nou, dat, als iemand dat even vraagt, dan kan ik ja, zeggen... Ja, heb gemeld, ja. Ja, maar omdat in het... Nou ja, de, oh, dan ben jij dus een goed voorbeeld. Soms dan probeer je er de, de hele tijd door te komen. Maar we hebben maar twee telefoonlijnen. En inderdaad, soms is iemand wat langs, lang van stof. En dan kom je er maar niet doorheen. Als je even een mailtje stuurt met je telefoonnummer erbij... dan bellen we jou. Dat scheelt je een hoop ge, ge, gedoe. Ja, dat heb ik ook gedaan, maar jullie bellen ja. niet. Nee, ik ben zelf oh. ook ooit radiomaker geweest. En ik weet oh. hoe het is als je live s'nachts in de radio zit... Op jouw plekje, ook daar in Hilversum, dat, je hebt maar één telefoon telefoonlijn destijds. Dat is een ah. ramp. Maar, uh, maar we moeten toch even door met de vraag? Oh ja, de muggen. Laten we het even bij ja. de muggen houden. Ja, ja oké. Okay. Kijk, de muggen is natuurlijk een van de, de laagste in de, in, de, in de voedselketen. En die wordt natuurlijk gegeten door uh, bijvoorbeeld zangvogels. En die zangvogels eten weer vruchtjes van bomen. En uh, uh, die poppen ze ook weer uit, die zaadjes. En daar groeien weer andere bomen van en van die andere bomen leven weer andere dieren van en mensen. Dus het gaat maar door. Dus als je de mug zou uitroeien, dan hebben we bijvoorbeeld uh, geen, uh, geen uh, bepaalde planten en, uh, en, en uh, ander voedsel meer. Het is dus eigenlijk heel simpel. Alleen het is heel vervelend, natuurlijk dat zijn die muggen die steken. Ja. Ja, die, ja. Maar ja, die hebben gewoon bloed nodig omdat ze die eitjes moeten maken. Ja. Waarom het... die zoetwatervissen weer kunnen eten en die... Dus we die muggen kunnen einden. Het zit toch dat... mooi ja, het... in elkaar allemaal, hè? Het is fantastisch. Het is, ja. Fantastisch. Ja. Alleen, het is heel vervelend, maar ik heb, uh, uh, heb zo'n tennisracket gekocht, zo'n elektrische tennisracket. Ja. ja, goed zijn die, hè? Ja, die zijn geweldig. Ja, dat vind en, ik het nou het beste zo... idee van Nederland. Nou, een van de. Ja, ja, ja, ja. ja. ja het, is nog, het is ook nog oranje, nee, Het is heel fantastisch. Je moet alleen oppassen met kinderen, hè? Als je dan. Uh... Mijn kinderen zijn huizen. Oh, oké. Okay. Omdat jij met dat uh, tennisracket rond de hond liep. <laughs> ja, ik heb het, ik heb het ooit wel een keertje... Uh, ja, als een strafmaatregel. Uh, nee, je klonk zo ja. zinnig. Echt? Ja, maar ik drukte dus op het knopje. Ik wilde, ik wilde, uh, hij gaat aan een suikerpot. Ik zeg, M Melle, dat is mijn zoon, ik zeg, blijf er vanaf. En ik zwaai met het tennisracket, maar ik drukte het knopje. Oh, toen... <gasps> Rogier. Ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Maar Melle, die, ja, die woont inmiddels op. op kamers? Nee, die zit, ja, hij zit nu bij uh, de, Defensie. Uh, dat is, uh, oh. Uh, ja, ja dat hou op zich. Hij is nu 18. en uh, Hij ja. wil opeens het leger in. Nou, Wat jaar, krijg je maar, er dus van als je hem met een elektrisch tennisracket... Uh, dan komt hij ooit terug met een... een uh, met een, een trauma. <laughs> aan de, oh, goed. Maar nee, maar de, de, de, want ik, we hebben ooit de vraag gekregen... naar aanleiding van het feit dat het zo slecht gaat met de bijen in Nederland. Ja, van, dat is exact. Ja, toen zei iemand ook, ja, maar dat, dat, is, uh, dat is toch helemaal niet erg. En toen dacht ik, ja, maar de bijen, de bijen is wel iets heel logisch. Want die, je, je, iedereen weet van de Dat boek... is meisje. Dat is als die bijen weggaan. Ja, bloemetjes, bijtjes. En dan houden we gewoon... Dan, dan gaan we dood. Nou, dan hebben we geen, dan hebben we geen, geen uh, bestuiving meer van, uh, van de bijen. Die, uh, die worden gelokt door de lekkere zoete honing. Maar daar moeten ze tegenprestatie leveren. En dat is het stuifmeld. Een stampertje van een... Uh, een andere bloem brengen, ja. zodat het weer die komt. Maar ik wist niet dat de muggen ook uh, zo'n uh, nuttige taakomschrijving hadden. Het is gewoon voedsel. Ja. Het is voedsel voor een ander dier, die weer zorgt. En dan vogels, hè? ja, ja zaad eten. Alleen ik snap niet waarom uh, vleermuizen muggen eten. Nou, omdat ze het lekker vinden, denk ik. Ja, maar ja, met vriendermuizen, nee, dat, dat zal ook wel weer een reden hebben, joh. God, ja, nou van. ja, dit onderstreept me weer. Het heeft allemaal uh, uh, meestal wel een reden. Maar spinnen dan? Want, want ze zeggen van spinnen vaak van dat, dat ze zo nuttig zijn omdat ze muggen vangen. Ja. Ja, dat zit een contradictie in de schepping, hè? Ja. Net als die ja, brazen. Nee, die brazen me niet over. Maar goed. Nou, ik... nee, en dan ja, heb ik nog één, één antwoord over, over atheïsme. A-T-O uh, A betekent dat eigenlijk, hè? Dus tegen ja, God. god. Ja. En, uh, en men zegt altijd: want als je kinderen hebt, dan vragen ze altijd: wie is God? Blah, ja. Nou ja, uh, God is de schepper van hemel op aarde. En, uh, en dus als je er uh, god is, liefde. En als je dus liefde uh, hebt, dan. Uh, uh, he uh, hemel op aarde, want er is geen hemel hier. Ja, zo heel simpel uitgelegd. Dus eigenlijk zegt een atheist ik ben tegen liefde. <lacht> dus dat moeten die atheïsten maar zeggen. Ze moeten een beetje reciteren. Kom op zeg. <lacht> nou, nou, nou, nou, Rogier. Ik vind wel dat je, dat je um, uh, uh, uh, uh, grote stappen neemt. Nou ja, dit zijn eigenlijk het zijn eigenlijk de versimplificeerde uitleggen die je, die je moet doen vaak als je kinderen in de groei hebt. Hè? Ja, maar je, moet, je, je kunt niet tegen je kinderen zeggen, ja, mensen die niet in God geloven, die zijn tegen de liefde. Uh, nee, nee, nee. Ik zeg altijd ze vragen toch wat God is en ze zeg je, ja, God ja. is liefde. Dat heb ik geleerd van mijn ouders. En, ja, ja. Uh, en meer is het ook voor, en dan, dan word je er kan van. En uh, dan geloof je ook opeens in liefde. Dankjewel, Rogier. Oké, okay, alsjeblieft. Goeienacht. Dag, dag. Dag, Hanna. Ja, Hanna, die zit hier keurig te wachten. Maar ik ben het roerend eens met Rogier. Ik wil hetzelfde zeggen. Vele dieren leven van de muggenlarven. En ja. van de muggen zelf. Het is een zeer nuttig diertje. Toch, hè? Maar zeg eens heel. eerlijk. Nee, hè? Nee, maar Hanna, zeg eens heel eerlijk: als jij geprikt wordt door een mug. Dat vind ik niet prettig, maar achter zijn heel ook nuttige dieren die ik vind niet prettig dat als ze mij wat doen, maar uh, dus ik vind het ook, het woord een beetje tot de plaagdieren hè? maar althans voor ons, ja. maar voor anderen vinden hem bijzonder lekker en hij is heel erg nuttig. Diegene is dus bij, we zouden geen vruchtboom meer hebben met veel vruchten eraan, heel nuttig dier. Maar ze slaan hem dood Hanna. Uh, die mug, uh, ja, ik ben er niet vriendelijk voor. Nou ja, we hebben ben het op zich genoeg... Is die ergens tegenkomt en vliegt niet lekker weg, geef ik een beetje suikerwater. Ach. Mooi, dus, Hanna, dankjewel. Is ik doe, niet zo, maar een ja, mug ben ik in huis dus niet vriendelijk voor mij. Ik weet wel, zijn nut. Al jaren. Ik weet alleen het nut niet van een flow. Oeh. Nee. Nou, ik vind Dan dat ik eigenlijk een toe. beetje een... Hoeveel dieren ja. weet ik echt wel het nut van, hé. Nee. Maar van een flow weet ik het echt niet. Dat vind ik nou ook een enorm plaagdier daar ben ik erg onvriendelijk voor. Dat als mijn kat een vrouw heeft, dan maak ik die vrouw dood. Met je nagels zo ertussen. Lelijk zo. van mij, hè? Ja. Nou, voor mij mag ja. het worden. Maar die mug die mag zitten. En als er zwinters bij mij een spin in huis zit... dan zet ik hem niet in de vorst. Dan mag die bij mij op de wc blijven zitten. En de zomer zet ik hem dan weer buiten. Echt waar? Ja hoor, die doet niet. Nou, ik vind, ik vind het, dat je heel diervriendelijk met ze omgaat. Dank je wel voor de uitleg. Laat maar vertellen in ieder geval... geen ja? Wat zeg je? En Sorry, je viel precies programma. op een elementair moment weg. Zeg het nog eens. Ik vind het uh, ik vind helemaal geen domme vraag, maar ik wilde even zeggen: ik vind het een bijzonder leuk programma ja. Dankjewel, Anna. Ik zou zeggen: wie weet, tot horens. Dag. Dag. Dag. Nou, tot zover de mug, hoor, die vink ik af hierbij. Heh, zijn we er ook weer vanaf? Uge, uge, uge, uge, uge. Het stikt hier van de muggen Ige, ige, ige, ige, ige Het stikt hier van de vliegen Eije, eije, eije, eije, eije Het stikt hier van de bijen Maar het geeft niet, want ik ben bij jou Ook al sta ik hier dan in de kou Uge, uge, uge, uge. Het stikt hier van de muggen. Ikke, ikke, ikke, ikke, ikke, Het stikt hier van de vliegen. Eijen, eijen, eijen, eijen, eijen. Het stikt. Hier Haar in mijn kleren en ze blijven maar proberen en ze zitten ook al in mijn lingerie. In mijn ogen in mijn oren, ja je kunt ze duidelijk horen en daar zit er ook al eentje op mijn kreef. Het stikt. Ja, ja, En uh, ugge, ugge, ugge. Het stikt hier van de buggen. Evelien? hey, hoi. Hallo. Hallo. Hey, fijn dat je er nog bent. Ja, ja inderdaad. Je, je, je wacht al een uur en twintig minuten, of niet? Oh, is dat waar? Nee, hoor. Nee. Ach, de tijd vliegt hè, zo midden in de nacht. Ja, zo is het. ik heb... Uh, Ach, wat slechte telefoon, ja. Oh, is het echt waar? Ja, ik hoor oh, echt even. alleen medeklinkers. Oh. Wacht even, je moet eventjes een, um, uh, hoe heet zo'n ding ook weer, een klerenhanger uit het raam steken. Oh nee, nee hier jo, wordt het jo, niet nou, beter van, Evelien. Nou, nu ben ik toch uh, normaal? Nee, ik weet niet wat je gedaan hebt, maar echt, je kunt hier zo komen werken. Ah, uh, nee. Ja. Oh, wel. Ja, ik zocht echt precies iemand die uh, de telefoonlijnen zo... met een beetje krk, opeens weer helemaal goed maakt. Nou, oh. oké. Okay. Ja, is ja, goed nu. Ja. Uh, oké, okay, nee, daar doe ik het voor dus. Ja, niet bewegen. Ja. Nee, nee ik blijf helemaal stilstaan. Uh, ik heb wat inform informatie aanvullend uh, voor de kerven. Ja. Ik heb een keertje op televisie <laughs> bij middussers gezien... dat. Uh, uh, of een caravan zwart of uh, wit is, dat maakt maar één graad uit. Een, uh, een zwarte kerven is maar één graad warmer in de felle brandende zon. Ja, oh, dat geloof ik best. Maar ja, dan zal het wel weer zo zijn... dat uh, uh, wij domme consumenten bij het zien van een zwarte ja. caravan denken... van ach nee, dat wordt veel te warm, we nemen die witte. Daarom? Ja. Ja, ja. Ja, ja nee, kijk, dus het was maar echt een fractie. Maar ik heb ook, ook nog een vraag. Ja. De Caravan of Love, van uh, uit welk jaar is dat uh, nummer? Um, is dat uh, uh, uh, van de, van de Martins bedoel je? Nou, ik weet dus niet... Wat ik draaide. Dat uh, was eigenlijk wel, ja, inderdaad, wat je eerder draaide. Uh, 86, denk ik. Ja, ik wil 84 zeggen. Het is 86, 1986... Oh, eerlijk. Waarom wil je dat weten? Ah, nee, nee, heb ik net, net verloren. Ja, mijn vriend die doet aan zonpop, weet je wel. Van, uh, oh, ja, ja. <laughs> en uh, ik, ik was eigenlijk gewoon uh, ervan de, de, de, overtuigd dat ik gewoon voor 77 was. Nee, joh. Uh, ja. Nee, ja, ik, wil, ik, wil, ik denk ik wil nog best voor je jokken, maar nee, voor 77, dat is echt nee. Shit. Nee, dat hoor je er wel aan af, toch? Ja, ik weet niet, ik vond het zo zingen, zongen, ik vond het zo, zo verstaanbaar. Eigenlijk alle, alle nummers. Ja, en melodisch en meer stemmig. Nee, daar zit wel wat in. Ja. Oh, grappig. Nee, maar uh, 86. Nee, oké, okay, ja. Ja. Nou, Eline. Uh, Evelien, sorry. Evelien. Evelien. Evelien. Die, die Evelien. Ja, nee, Evelien, ja... Wat... Zo heeft mijn moeder me ooit genoemd, ja. Ja, dat ah, krijg je met name. Maar ja, we zijn klaar, of niet? Ja, ik denk het wel. Dank je wel, hè? Oké. Okay. Een goede ja, nacht doei nog. Je, doei. doei, Marco. Hoi. Hallo. Goedemorgen. Zeg het maar. Uh, ik heb een vraagje. Ja. Uh, op YouTube <laughs> ja. is er een, uh, een, een, een afbeelding van een aantal steppetjes... En als je daar 30 seconden naar kijkt, ja. dan moet je goed concentreren om daarna te kijken naar die stippetjes. stippetjes. En je, je draait je hoofd dan naar een lichte muur. Ja. Dan zie je in één keer de afbeelding van Jezus. Hoe kan dat? Ja. Staat dat op YouTube? Ja, op, ja. Op, volgens mij is, mijn dochter had dat op, op de laptop staan. En ik ja. was te kijken. Ze zei: Moet je maar eens kijken naar die stippetjes. Dus ik keek naar die stippetjes. En kijk, nou maar eens omhoog. En ik keek zo omhoog. En zie je gewoon komen. een afbeelding van je op de muur. Maar bewogen die stippeltjes? Nee. Dus je had ook een foto kunnen bekijken? Ja. Je kunt ook op een, op een wit blaadje uitprinten samen met die stippeltjes. Ja, Als je daar concentreerd ja. naar, naar gaat kijken. Ja. En dan je de hoofd naar, naar, naar een lichte muur. Uh, kijken op. Dan ja. zie je gewoon een hoofd hier. Ja. En hier ga ik het slaan. Hoe kan dat? Ja, ik weet het wel, maar ik, ik vind het ook zo stom om nu gewoon weer het antwoord te geven. Dus ik zeg uh, 0801121 ja, dat iemand het even uitlegt. Maar, nou, is... ik, maar ik ben ook zo'n domme vraagwagen. Die bloemen op de Echt heeft, maar waar? <laughs> maar jij hebt de bloemen nu in je vrachtwagen. Nee, ik heb uh, first in mijn vrachtwagen staan. First, hè? Fust. Dat is zeg maar uh, de de potten waar de planten in komen te staan. Eerlijk waar? Ja. Ja, nee, maar dat bedenk je toch niet dat dat ook nog allemaal vervoerd moet worden? Ja. Ja. Het allemaal die kwekers toe, hè? Ja, jullie zijn er maar druk mee. Nou ja. ja, ik ben er blij mee, want anders werd het stil op Radio 1 als jullie niet belden. Ja, precies. En ook ik zit van zondag tot en met donderdag in de nacht. <laughs> ah. het is best lekker, dat rijdt tenminste door. Ja, daarom. daarom. En ik luister elke donderdag aan jouw programma. Kijk. En er is geen één vraag die dom is. Nou, jawel. Ik, ja, nou, ik ga de discussie gewoon niet weer aan. Ik begrijp nee. Hans heel goed. Ik ben het alleen niet met hem eens. Okay. Stippeltjes. Een beetje een domme vraag, maar je weet het niet. 0800-1121. <laughs> ja, Jij weet het wel. Ik weet het wel. Maar ja, ik, ga, ik kan het nu gaan zitten uitleggen. Maar ik vind het veel leuker als iemand anders die er nog meer verstand van heeft... Okay. Dat, dat eventjes doet. Dus uh, 0801121. Dankjewel Dank je wel, hè. Goeiedag, dag Marco. Hallo. Ben. Ja, dag Astrid. Hallo. Ben jij nog naar Doema geweest? Nee. Dat was toch gisteravond, hè? In uh, Gelderdoom. Nee, toch? Nee, was nee, het eeuw. niet gisteren al? Nee, oktober? Ja, ik een ja ik, nee, absoluut. Maar ik ga, daar ga ik niet naartoe hoor. Nee, dan moet ik, dan moet ik uh, mijn aanbidding delen met allemaal andere mensen. Dat wil ik helemaal niet. Maar, nee. maar ik dacht dat het oktober was. Symfonica in Rosso, uh, dat is volgens mij, uh, uit mijn hoofd zeg ik 20 oktober... maar ik kan er zomaar echt heel erg naast zitten. Uh, ja, dat kan ik ook. Nee, ja, hier, 13, 20 en 21 oktober, hè, gelukkig. Ja. Nee, joh, de, maar daar maar. kunnen we echt niet omheen. Dat gaan we echt overal, gaan we daar honderdduizend keer de beelden van zien. Ja, ja. Ja. ja. Maar goed, maar daar belde je, je vast niet voor. Ja. Uh, uh, hoe kan een Kamerlid... Die een, een salaris heeft van 5800 euro netto. een prodeo-advocaat toegewezen krijgt. Dit naar aanleiding van de heer uh, Brinkman. Ja, ja. Of Hero Brinkman, ja, hè. Ja. ja, dat zeg je keurig toch? Want dit is toch alleen bedoeld voor de minder bedeelden. die aan de advocaat prodeo toegewezen kregen? Nou ja, hoeft natuurlijk niet. Nou ja, wel, dat is de procedure van, uh, van de advocatuur. dat heb ik ooit geweten. Ja. Dat de advocaten 20% uh, moeten, uh, noem dat, gevallen moeten verdedigen die voor minder bedeelden bedoeld zijn. Ja, maar, ja, maar ik, je weet het niet, maar misschien heeft uh, uh, meneer Brinkman nog een schuld uh, de, waar hij iedere maand uh, 60.000 euro voor af moet betalen. Geloof ik, niet, toch? ik ook niet, maar het zou zomaar kunnen. Maar gelukkig is er altijd iemand die er meer verstand van heeft. Dus ik vraag iemand om even te bellen naar 0800-1121. Ik ja, ga mijn best maar bovendien, doen. Bovendien een civiele procedure. Hè? En dan moet je altijd zelf aanspannen. En het is geen strafrechtelijke procedure. Dus jij denkt, dan kan, hoeft er helemaal geen prodeo-advocaat bij te komen kijken? Nou, ik heb het idee dat die uh, ambtenaren in Nederland hier uh, bevoorrecht worden op allerlei manieren. Ze hebben ruime vakanties, ze hebben een goede uh, pensioenregeling, ze hebben wachtgelden. Nou, ik kan zoveel verder gaan. Ja, maar je moet, je moet toch ook als mensen in, uh, in dienst van de staat werken, dan moet de staat toch ook goed voor ze, voor ze zorgen? Ja, maar dit is geen, geen, geen staatsprocedure. Dit is nee, duurig. dit niet, maar... Een kwestie van de heer Brinkman zelf. Ja, maar nee, dit niet, maar je zegt over het algemeen waarom... Uh... Dat allemaal goed geregeld is. Nou ja, als de zaken betreffende de, de, de, de overheid begaat... Dan, dan is het inderdaad dat de overheid dat die gelden ook zelf betalen. Maar ik bedoel, in deze geval is het een civiele procedure... door de aanleiding dat die man dus uh, wat heeft... maar gedaan, gedachte een bel met iemand achteraan gezeten. Ja, ja, bedreigd, ja. Dus dan is het een civiele procedure. Ja, en dan vraag jij je af, waar komt die prodeo advocaat vandaan? Nou, hoe iemand zo toegewezen kan krijgen, want ik bedoel, heb zelf een salaris van 5800 euro. Ja. Dat heeft niet iedereen, neem ik aan. Nee, dat denk ik niet inderdaad. Nee, nee. ik zeg, uh, ik, ik weet niet hoe dat zit. Ik zeg 0800 1121, er is vast wel iemand die dat uh, van het begin tot het einde gevolgd heeft en het heeft ja, doorgegeven. Ja, alleen een advocaat misschien, of een student. Of gewoon iemand die goed opgelet heeft. Er zijn een hoop die luisteren midden in de nacht. Misschien wel een vrachtwagenchauffeur. Kan hoor, Ben. Ik zou dat niet nee. onderschatten. 0800-1121. Ik ga op zoek, Ben. Dankjewel voor je vraag. Goed. Ja, jij ook, dankjewel. Oké, okay, doeg. Da. Dag. Erik. Hoi, hey, Astrid. Goeienacht. Hallo. Hoi. Hey. Uh, ja, ik, ik had een vraag over woorden. Woorden. Uh, als je zeg maar uh, het woord boef hebt, ja. daar heb je wel, uh, nou, ik weet niet hoeveel omschrijvingen voor. Van schavuit, tuig, gaaiers, uh, ja. rapalje, uh, noem het maar op allemaal. ja. En andere woorden die hebben dat helemaal niet. Nee. En hoe dat kan? Oh ja. Want gevangenis, cel, bias, lik. Ja maar, ja, maar er is zelfs, er, er is zelfs een woord voor, voor woorden die met criminaliteit te maken hebben. Daar zijn gewoon enorm nou, veel. Ja, ik heb het even niet eens met criminaliteit te maken. Ja, dat is misschien een beetje, een beetje vies woord. Maar als je zegt poep, dan kan ik ook uh, tien woorden voor geven. Maar geef nou eens een voorbeeld van een woord waar geen synoniemen voor zijn: uh, huis, woning. Stulp? Pantje. Pantje. Onroerend um, uh, uh, uh, goed. <laughs> ja, onro dit, dit, dit, dit, dit, dit, ja on, onroerend goed. Je gaat niet zeggen: ik woon niet meer onroerend goed. Nee, maar ik zeg ook zelden: ik zit in de baaiers. Ja, nee, ik ook niet. <laughs> <laughs> nee, oké. Okay. Nee, maar dat vraag ik maar. Want je hebt natuurlijk ook van die hele ouderwetse woorden: van, van uh, schafuit en noem maar op, allemaal. En je hebt zoveel omschrijvingen van sommige woorden. Ja. die hetzelfde betekenen en van andere woorden totaal niet. Of misschien twee of één. Ja, waarom, heeft, uh, waarom hebben bepaalde woorden heel veel synoniemen en andere ja. nauwelijks? Dat woord zocht ik inderdaad. synoniemen ja. ja, dat is een ander woord voor ander woord. Ja, precies. Dat Mooi, woord hè? zocht ik inderdaad. Ja. Dat is ook wel later. 0800-1121. Ik ga op zoek, Erik. dankjewel Jij bedankt. Doei. Dag. Peter. Ja, goeiemorgen. goedemorgen, goedemorgen. Ik heb een hele goede vriend die heeft nogal wat vermogen. Oh! En. Uh, hij heeft geen, uh, geen nabestaanden. Mm -hmm. En. Uh, in die zin dat ze erfnaam zijn. Mm -hmm. En uh, hij is van plan. om te gaan trouwen. Uh oh oh. moet je goed luisteren. Hè? Ik luister goed. Hij is van plan om te gaan trouwen met. Uh, de oud, oudste zoon. van zijn broer. Ja. Dus een, ja, een neef. Ja. ja. En uh, om op die manier uh, zijn nalatenschap achter te laten. Ja. En ik weet niet of dat wel kan. Wacht even. Hij wil trouwen met de wat van zijn broer? De oudste zoon van zijn broer. Hij wil trouwen met de oudste zoon van zijn broer, zodat zijn geld in de familie blijft. En zonder belasting door te betalen. Oh, nou dat, ja, dat kan volgens mij sowieso niet. In ieder geval niet bij grote bedragen. Ik vind het wel mooi bedacht. Ik, vind, ik vind het mooi bedacht. ik ben benieuwd of dat de oplossing is. Als iemand dat eventjes door kan geven... dan zou ik dat toch wel interessante informatie vinden. Trouwen met de zoon van je broer... zodat het geld in de familie blijft. 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Peter. Ik luister zag. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Dag. Bye Goh, dat wordt een bijzonder huwelijk, zeg. 0800 1121.